5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Er zijn wat problemen in het Nederlandse Davis Cup team. Dan hebben we het over tennis natuurlijk. Straks meer daarover in het NOS Radio 1 Journaal. Na het NOS Journaal met Martijn van Beek. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over plannen van het kabinet om de kindregelingen te versoberen. Het kabinet is onder meer van plan de kinderbijslag voor oudere kinderen... in stappen te verlagen naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. D66 en GroenLinks, die belangrijk kunnen zijn voor een meerderheid... in de Eerste Kamer, zijn ontevreden. D66-kamerlid van Weijenberg: We hebben nog steeds heel veel bezuinigd op kinderopvang. Er is nog steeds geen extra geld voor onderwijs. Dus dat maakt mij niet enthousiast. Kijk, Als wij offers vragen van ouders of van studenten... wordt er ook gewoon investeerd in kinderopvang in scholing, in onderwijs bij. Ook GroenLinks wil meer investeringen in kinderopvang. De partij zegt verder dat minima erop achteruit gaan. Het CDA vindt het een nivellerend plan. En de ChristenUnie vindt dat het kabinet gezinnen... de rekening van de crisis laat betalen. Een slecht plan op een slecht moment. Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie verdachten... in de Quote 500-zaak een celstraf van zes jaar geëist. Zeven andere verdachten moeten, als het aan het OM ligt... een half tot vijf jaar de cel in...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 Dat zijn minister opstelde in de Tweede Kamer. Hij reageerde op vragen van de SP. Vorige week werd bekend dat Driesen niet door de screening van de IVD is gekomen.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 Een dierenrechtenorganisatie meldt op zijn Facebook-site... dat Jansen door stierenvechters werd weggevoerd... en dat hij daarbij een aantal klappen en duwen kreeg. Jansen zat één nacht vast en werd daarna vrijgelaten. Het weer, zonnige periode, maar soms ook wat bewolking. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt af tot 12, het koelt af tot 12 à 16 graden vannacht... en er is kans op nevel of mist... Morgen overdag vrij zonnig, dan wordt het 23 tot 27 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en nog iets warmer. In het weekend is er kans op een regen- of onweersbui. Kees heeft voor u de verkeersinformatie. Bij elkaar zo'n 60 kilometer file. De A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam, 4 kilometer bij Barneveld. Op de A9 richting Amstelveen staat file voor Amstelveen 3 kilometer. A15, Europort Rotterdam, 8 kilometer voor het knooppunt Vaanplein. Op de A20 richting Gouda, 6 kilometer voor het knooppunt de En op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Steenwijk en Wolvega. Er is een aanrijding geweest, er rijden geen treinen. De reizigers lopen een uur vertraging op. En zo gaan we door met het NOS Radio 1 Journaal... met minister Ascher over die kindregelingen. Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen... Hoi!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 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouwt in wat we snel. ABS Autoherstel.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 Matchfixing komt dus ook in Nederland voor. Er zijn genoeg aanwijzingen in Nederland en er zijn genoeg spelers ook die niet eens naar het buiten durven komen. Straks een van de onderzoekers. Eerst het nieuws eerder van vandaag van minister Ascher. Bijvoorbeeld kinderbijslag die de komende jaren fors omlaag gaat voor kinderen boven de zes jaar. Ook gaat het mes in het kindgebonden budget. Minder mensen mogen daarvan gebruik maken. En dan is er ook nog de gratis schoolboeken voor middelbare scholieren die verdwijnen. Dat heeft minister Ascher van Sociale Zaken vanmiddag bekendgemaakt. En hij zei daarbij leuker kan ik het niet maken. Alle ouders gaan het merken. Sommigen zal het positief werken in hun portemonnee. Want... Ja, dat zijn er wel heel weinig. 91 procent van alle ouders gaat erop achteruit. Ja, maar juist de ouders die er op vooruit gaan zijn de ouders die nu eigenlijk nauwelijks rondkomen. Dus laten we wel even uh, uh, met elkaar vaststellen dat juist mensen die aan het werk zijn en een laag inkomen hebben... en in deze tijd soms werkende armen zijn, die worden door dit beleid extra geholpen. Daar wordt dat is een partij lopen. van de arbeidspuntje. Nee, dat is een Nederlands punt. We vinden dat werk moet lonen in dit land... en we willen lagere inkomens niet achterlaten, niet door het ijs laten zakken. Dat is kern van, van ons kabinetsbeleid. Maar het is ook zo dat ouders die nu kinderbijslag krijgen... die zullen in de loop der jaren te maken hebben met de bezuiniging. Hoe voel je dat? Uh, ouders krijgen een bepaald bedrag voor jonge kinderen... en naarmate kinderen ouder worden, stijgt dat. En wij hebben nu afgesproken om het bedrag voor iedereen gelijk te houden ongeacht hoe arm of rijk je bent, ongeacht uh, waar je vandaan komt... of wat, wat voor werk je doet, uh, op het niveau van die jonge kinderen. Maar dan ga je er fors op achteruit. Miljoenen Nederlanders gaan dit merken. Veel Nederlanders gaan dit merken, maar die 91 procent van de mensen die het gaat merken... gaat er gemiddeld minder dan een procent uh, van voelen. Nog steeds, uh, uh, en dat realiseer ik me heel goed, komt dat in een moeilijke tijd. Ja, Het is ook een optelsommetje natuurlijk, want aan alle kanten moet je meer betalen. Uh, ik denk dat dat de verkeerde manier is om het uit te drukken. We, we kunnen vanuit de overheid uh, niet veel meer geld lenen... om, uh, om vervolgens weer door te, door te geven. Dus we, we lenen eigenlijk al geld om onze sociale voorzieningen overeind te houden. We maken nu een paar hele duidelijke keuzes. We kiezen ervoor dat de kinderbijslag blijft voor iedereen. Voor maar achterbij. wordt minder dus... Maar wel in een versoberde vorm. Ik denk dat heel veel ouders dat best begrijpen. En we kiezen ervoor om niet te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag. Niet te bezuinigen op de belastingkorting die werkende ouders krijgen. Daarmee blijft werken lonen. En zorgen we ook voor iedereen voor inkomensondersteuning. Maar die wordt wel aangepast aan deze tijd. Ja, dan heeft iedereen het dus al moeilijker. Durft geen geld uit te geven. Ja, dit helpt daar natuurlijk ook niet bij. Het voordeel nu is juist dat ouders weten waar ze aan toe zijn. Dat bedrag dat je voor je jongere kind krijgt, dat blijft zo. Daar gaat niks af, daar komt ook niks bij. Die maar als... oudere kinderen zijn alleen maar duurder. Zeker, en op een gegeven moment gaan ze ook het huis weer uit... en gaan ze aan het werk En je blijft die kinderbijslag krijgen. En als je een laag inkomen hebt, is er een kindgebonden budget... om je extra te ondersteunen. En dat is ook wel onderdeel van Nederland. Hè? Uh, juist mensen die, die het niet dreigen te redden... geven een klein steuntje in de rug. Iedereen profiteert mee van de kinderbijslag. Uh, omdat we als land er belang bij hebben... Uh, dat ouders de periode met jonge kinderen goed doorkomen. Maar we zullen ook allemaal steentje bij moeten dragen. Ja, dus mooier kunt u het ook niet maken. Het is niet, het, uh, uh, het is niet een goed nieuwsshow, maar da dat is ook niet de tijd waarin we leven. Maar we maken wel heel duidelijke keuzes. Werken gaat lonen, lage inkomens worden ondersteund... en iedereen houdt de kinderbijslag. Ja, dan is het natuurlijk ook de vraag... in de Tweede Kamer heeft u hiervoor een meerderheid. Doen D66 en GroenLinks nu wel of niet mee? Want tegenstrijdige berichten deze zomer...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 Anders had ik het niet ingediend. Anders minister Asscher van Sociale Zaken. Hij sprak met Peter Blok. Volgend uur de politieke reacties. En zo na half zes de reactie van de werkende ouders. Ongeveer 4% van de Nederlandse sporters wordt gevraagd... om de uitslag van de eigen wedstrijd te benadelen. Dat blijkt uit een onderzoek naar matchfixing... in opdracht van het ministerie van VWS. En dan gaat het over 4% van de sporters die mee hebben gedaan aan de enquête. Twan Spapens is hoogleraar criminologie, betrokken bij het onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ongeveer 4% dus uh, is gevraagd de, de uitslag van de eigen wedstrijd te benadelen. We, weet u of de atleten daar ook op zijn ingegaan, op die vraag? Uh, we hebben dat uh, nagevraagd, maar uh, omdat het uh, een relatief klein percentage is, hebben we daar natuurlijk niet uh, uh, hele gedetailleerde antwoorden op uh, gekregen. Van de mensen die uh, die vraag hebben ingevuld, heeft uh, de meerderheid aan dat uh, ze niet op dat verzoek zijn ingegaan. En uh, slechts een klein aantal zegt dat uh, wel te hebben gedaan. Wat je hier wel bij in aanmerking moet nemen... is dat het dus ook gaat om gevallen van niet-gokgerelateerde matchfixing. Hè, dus uh, sportieve uh, matchfixing, zou gezegd. Hoewel dat een beetje uh, tegenstrijdig is. Uh, ah, maar uh, dat de tegenstander uh, zegt van verliezen jullie nu... want dan kunnen wij door naar de volgende ronde... en voor jullie maakt het toch niks meer uit. Ik noem maar iets. Bijvoorbeeld. Dat, dat soort gevallen kan zich ook voordoen. Of bijvoorbeeld een trainer die zegt van nou we moeten al onze krachten sparen voor de competitie. Dus de beker dat gaan we opgeven. Dus vandaag gaan we verliezen bijvoorbeeld. Ja, de... Dus dat soort gevallen zit daar natuurlijk ook tussen. En de conclusie is dat het eh, wel incidenteel gebeurt niet structureel. Weet je dat wel zeker of iedereen een eerlijk antwoord heeft gegeven? Ja, kijk binnen de marges van het onderzoek wat je, wat je doet weet je nooit uh, dingen 100 zeker. Hè? Dus het is altijd uh, het resultaat op grond van de informatiebronnen waar wij de beschikking uh, over hadden. En ja, er lopen natuurlijk momenteel een paar onderzoeken naar matchfixing of waarin in elk geval ook gekeken wordt naar matchfixing uh, in Nederland. En uh, dat bedoel ik strafrechtelijke onderzoeken. Dus daar kan inderdaad, uh, als, als volgend jaar in één keer blijkt dat, uh, dat er iemand is aangehouden... die toch toegeeft dat hij tientallen wedstrijden heeft gemanipuleerd, ja, dan kan dat. En waren er ook sporten bij waarvan het u verraste dat ook daar geprobeerd uh, wordt om de uitslag te beïnvloeden? Kijk, uh, er zijn natuurlijk uh, sporten waarop je in Nederland en uh, op het online aanbod dat wij bestudeerd hebben niet uh, kunt gokken. Dus in die zin kun je daar eigenlijk alleen maar niet-gokgerelateerde sportieve matchfixing hebben. Maar ja, goed, dat het ook in andere sporten voorkomt, dat is voor mij geen verrassing. Hè. Dat geven ook die buitenlandse voorbeelden wel aan. Heeft u het idee dat er genoeg gebeurt in Nederland om het te voorkomen? Of kan je met dit onderzoek in de hand nog nieuwe maatregelen nemen? Ja, we bepleiten ook een, een, een reeks van maatregelen, maar eh, wel proportioneel. Eh, ook gezien de, de aard en omvang van, van het probleem... zoals we dat in elk geval uit uh, het onderzoek kunnen concluderen. Maar er is uh, zeker nog uh, ruimte voor verbetering. Dus de sportwereld die kan inderdaad nog meer doen aan bewustwording van sporters... Als het gaat om risico's op matchfixing, dus bijvoorbeeld het gokken op eigen wedstrijden, waarvan sporters eigenlijk in meerderheid niet weten dat dat, dat, dat niet mag, bijvoorbeeld. Als het gaat om voetbal, bij andere sporten is het tuchtreglement nog niet, niet echt op orde, dus daar zou je inderdaad dingen in kunnen verbeteren. Heel belangrijk is ook de signalering. Dus zorgen dat je mensen krijgt die het willen melden op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden. Want daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Maar goed, ook richting de kansspelaanbieders of de kansspelwetgever moet ik zeggen in Nederland. De conclusie is dat er op dit moment nog niet veel wedstrijden zijn in Nederlandse competities waarop gegokt kan worden... Maar er zit wel een verandering van de kansspelwetgeving aan te komen. En dat zou dus wel eens anders kunnen worden in de toekomst. Ja, dan wordt het voor matchfixers ook weer interessanter hè? als er een groter aanbod is aan wedstrijden. En richting de opsporing eh, zeggen we eigenlijk van nou, eh, het, het wordt nu goed, goed opgepakt. Hè? De, de prioriteit die, die het onderwerp naar onze mening verdient, die, die krijgt het nu ook van, van de opsporingsinstanties. En uh, daar kun je dus uh, nog in, in winnen door bijvoorbeeld gezamenlijk uh, met, met allerlei partijen die een rol kunnen spelen. Dus de FIO, de belastingdienst, uh, de politie, uh, de kansspelautoriteit echt uh, voortdurend gegevens uit te wisselen en eventueel ook samen uh, onderzoeken uh, op te starten en taken daarin te verdelen. En eigenlijk zou je dus ook moeten kijken of dat je daar niet uh, de sportwereld een rol in zou kunnen geven. Alleen ja, is, is dat uh, qua privacy, wetgeving en het delen van de informatie uh, uh, op dit moment nog wat ingewikkelder. En dus uh, ligt er nog heel wat op het bordje van, het politiek, van, van de politiek om goed naar te kijken. Twans Papens, ik dank u wel, hoogleraar criminologie en dus betrokken bij het onderzoek naar matchfixing. Dank u wel. Oké, okay, geen dank. Dan de verkeersinformatie, Kees Kwaks. De meeste files in de regio Rotterdam. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 7 kilometer na een ongeluk bij Delft-Zuid. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk ook op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht staat 2 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. En langzaam rijden op de N15-Europort Rotterdam. Over zo'n 13 kilometer tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Treinreizigers hebben een vertraging tussen Steenwijk en Wolvengraap. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is ruim een uur. Dit is tot half zeven... NOS Radio 1-journaal. De Zwembond wil dat kinderen op zwemles eerst borstkrol leren... in plaats van de schoolslag. Dan halen ze sneller hun zwemdiploma. De reddingsbrigade vindt het onzin. Die wijst erop dat het er vooral om gaat dat kinderen in Nederland beter leren zwemmen. Jeroen de Jager is daarom op een zwemschool in Baren. Um, Jeroen, zie jij daar weer zin bij de kinderen tegen de schoolslag? Nou, hier is bijvoorbeeld een groepje die zijn aan het zwemmen voor hun C-diploma. Die moeten eerst 9 meter onder water zwemmen. Dat maakt ze vermoeid. Maar dan komen ze daar 9 meter verderop door het gat heen zwemmend naar boven. En dan moeten ze de schoolslag terugzwemmen. En daar gaat het dus om. Uh, zien we weerzin dan uh, bij die schoolslag. Ik vind het wel meevallen. Maar ja, het zijn uh, de uh, zwemmers die al uh, opgaan voor hun C. Uh, misschien even de kindertjes zelf vragen. Wat vind je leuker? Schoolslag of borstcrawl? Schoolslag. Schoolslag. En jij? Ook ah, schoolslag. Schoolslag. Ook schoolslag. Iedereen schoolslag. Nou, dit zijn ideale kinderen. Dus uh, hier wordt meteen gelogen straf. wellicht ligt Lucella? Het idee van de zwembond dat uh, kinderen meer plezier hebben in uh, Nou, het zijn er maar drie, hè, uh, Jeroen? Dan in zijn er maar drie, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik vraag, ik vraag het even aan uh, Shiva de Winter. U bent hier uh, de baas van deze zwemschool. Uh, zie je wel eens weerzin bij kinderen tegen schoolslag? Uh, aan het begin wel, was het, omdat het moeilijk is om in je hoofd te krijgen. Het is veel herhalen, veel doen. Maar zo gauw ze het eenmaal kunnen, is het een rustig geslag om een kind om lang vol te houden. Want op zich kunnen we vaststellen dat schoolslag ingewikkelder is dan borstcrawl. Het is motoriek moeilijker. Maar als het goed aangeleerd wordt, hebben kinderen er meer plezier van en is het een stuk veiliger. En moeilijker, zegt u, dus ook moeilijker te leren voor kinderen en duurt het daardoor ook langer? Het is niet per definitie langer, het is de manier hoe het aangeleerd wordt. En als het in kleine stapjes aangeleerd wordt, bijvoorbeeld bij kinderen vanaf 4 jaar, goed individueel aangeleerd wordt, dan duurt het net zo lang als het aanleren van borstkrol en al dat soort dingen. En u zegt dus het is veiliger. Hè? Nou, uh, uh, in land, wordt in landen als, als de Verenigde Staten en Australië, wordt borstkrol als elementaire vaardigheid geleerd, hè? als eerste slag. Zijn die landen daarom ook onveiliger? Het is niet per definitie onveiliger. Er is op zich niks mis mee als borstkrol aangeleerd wordt. Maar niet in een land als Nederland waar heel veel water is als primaire slag. naar schoolslag eh, bij kleine kinderen voornamelijk. Eh, het belangrijkste manier is om te overleven in water. Als ze het water invallen vanaf een boot. Maar goed, denk Australië denk ik ook veel water. Ja, maar ik denk dat daar de, de definitie van, eh, zwemles, van zwemles en eh, zwemmen tijdens het vrijzwemmen heel anders ligt. Hier is het heel erg gericht op banen zwemmen en leuk en gezellig zwemmen. En daar moet het veilig voor zijn. Aha, aha. Um, wat als het toch wordt ingevoerd? Wat, wat denkt u dan dat er hier in Nederland gaat gebeuren? Ik denk dat het belangrijkste waar mensen naar gaan kijken... is dat er heel hard wordt geroepen in tien maanden heb je een diploma... en er wordt er niet meer gekeken naar een diploma. En wat ze leren met diploma, dan wordt er gekeken naar kosten en tijd. En dat vind ik een hele slechte zaak. En is het dan nu zo dat... Uh, uh, dat ABC-diploma, waar je toch gemiddeld anderhalf jaar mee bezig bent als kind... dat dat onnodig lang duurt? Het is niet onnodig. Als je kijkt naar de tijd die kinderen gemiddeld bezig zijn... kan je vaststellen dat kinderen vanaf vier jaar... want dat zwemmen ze bij ons... tussen de zeven, ja, zeven maanden en anderhalf jaar bezig zijn voor een A-diploma... wisselend per kind, want elk kind ander is, maar met schoolslag. Ik ga even hier kijken of er uh, toevallig iemand is... u bent moeder van, van uh, Max... En hoe gaat het met Max en zijn schoolslag? Het gaat goed met zijn schoolslag. Zonder weerzin daartegen of niet? Nee, wel uh, veel zin erin. Veel zin erin. Want heeft u de discussie vandaag een beetje gevolgd... over ja, de schoolslag over de... en de borstcroll? Ja, ik heb het gehoord, ja. ja. En, en hoe denkt u daar dan over als moeder? Uh, ik heb graag dat hij de schoolslag goed leert. Want de borstcroll is ook heel intensief. Het uh, kost heel veel energie. En daar zijn ze vaak nog wel te klein uh, voor... En uh, ik wil graag dat hij goed en veilig leert zwemmen. Dus hij kan, uh, met de schoolslag komt hij goed, uh, goed uit. Oké, okay, dankjewel. Jeroen de Jager was dat vanuit het zwembad. Nu Chris Berry en Perquisite Hitchhike. Is there anyone around who will explain how I could make this thing work? Radio 1 Journaal Sport. Tennisser Igor Seisling heeft bedankt voor het Nederlandse Davis Cup team. Dat terwijl Nederland tegen Oostenrijk juist wil proberen... om aansluiting te krijgen bij de wereldgroep. De beste 16 tennislanden ter wereld. Jan Siemerink is de captain van het Davis Cup team... en hij legt uit waarom Seisling heeft afgezegd. De laatste tijd gaat het niet zo lekker met, uh, met Igor. Dat uh, heb je niet gezien, maar dat kan je zien... ook een beetje aan de resultaten, hoe het gaat... Ik ben natuurlijk in Amerika geweest om de spelers ook te bekijken naast een aantal andere afspraken die ik daar had. De wedstrijd van Igor was niet, niet geweldig. was eigenlijk verschrikkelijk om te zien. En daarna liet hij me weten dat hij ook tegelijkertijd niet beschikbaar is voor deze clubteam. team. Dat hij het momenteel niet kan opbrengen om te spelen in deze clubteam. team. En ook met name dat hij vindt dat hij niet van toegevoegde waarde is voor het team. Ja, ik praat erover door met tennisverslaggever Mark Brasser. Mark, dit roept wel wat vragen op, in ieder geval bij mij. Want wat is er precies aan de hand met Sijsling? Waarom loopt het niet bij hem? Ja, dat is een, uh, een moeilijk verhaal inderdaad. Dat het vertrouwen weg is, dat is, dat is duidelijk. Hij haalde nog wel van de zomer hè, de derde ronde op Wimbledon als enige Nederlander. Maar ja, daarna, uh, goed, Newport, nog een grastoernooi haalde niet de derde ronde. Maar daarna uh, vijf toernooien gespeeld, overal in de eerste ronde verloren. Ja, dat, dat gaat knagen aan je zelfvertrouwen. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen... ja, dit is wel een heel belangrijke wedstrijd voor het uh, Nederlandse tennis. We kunnen terug naar de wereldgroep. Je kan belangrijk zijn voor je land. Ja, en dat je dan uh, uitstapt, dat je dan je terugtrekt en zegt van ja, ik kan het niet opbrengen. Ja, ik, ik vind het nogal wat. Ik, ik, ik vind het niet echt getuigen van, van uh, ja, nou ja, veel vertrouwen. Nee, dat klopt. Dat heeft hij niet. Maar je wil natuurlijk voor je land uitkomen. Je wil dit soort wedstrijden wil je spelen. In eigen huis, in Groningen zometeen. Het zal een volle bak zijn. Het gaat ergens om. Er staat een ja, promotie op het spel. Uh, vorig jaar hebben we ook zo'n wedstrijd gespeeld. Nou, toen verloren we van Zwitserland. Ja, uh, Zwitserland met Vederen, met Wawrinka. Dat was een ongelukkige loting. Een sterke tegenstander. Nu heb je in Oosten heb je een tegenstander waarvan je zegt van nou die kun je kun je winnen? Ja, en dan haakt Igor Sijsling af. Het is uh, wat er precies in zijn hoofd zit, uh, uh, ja, dat, dat is, blijft gissen en dat goed, moet wel serieus zijn. Want anders, doe het je moet dit wel doen. serieus zijn, anders dan, anders dan uh, nee, dan doe je dit niet. En daar komt nog bij, hij heeft uh, van de zomer tegen uh, de kopman van de Oostenrijkers Jurgen Meltzer heeft Sijsling gespeeld op Roland Gros. Fantastische wedstrijd gespeeld in drie sets gewonnen, dus ja, dat vertrouwen zou hij dan nu mee kunnen nemen, bijvoorbeeld de baan op. Maar hij heeft toch gezegd van uh, nou ja, het gaat op dit moment zo slecht, ik, ik trek me terug. Ja, want hij, was, uh, hij zou op worden gesteld voor, voor het enkelspel... Uh, ja. wie, wie gaat nu dat tweede enkelspel spelen naast Robin Hazen? Ja, dat, dat, dat is, uh, hij heeft een keuze uit twee daar. Dat zou Jesse houta Galoen kunnen zijn... die er een tijdje niet bij is geweest... en nu net weer terug is in de top 100. Maar ja, in, in Amerika uh, niet door de kwalificatie is gekomen. Timo de Bakker, uh, eerste ronde, US Open, ook verloren. Uh, ook niet echt heel overtuigend. Ja, die zat ook niet helemaal goed in zijn vel. Dus ja, hij zal daar... Uh, de andere is Robin Hazen. Die kwam uh, tijdens de US Open ook niet door de eerste ronde... Uh, alle Nederlanders lagen er daar in de eerste ronde uit. Dus ja, het zal gaan naast Hazen, dat, dat is een zekerheidje. Die kan altijd wel iets extra's als het om Davis Cup gaat. Zal hij gaan kiezen voor of Huta Galung of Timo de Bakker. En ik denk dan misschien wel dat de, de ervaring van Timo de Bakker... en de ondergrond, het Graffel, ja dat dat in zijn voordeel gaat, gaat uitpakken. Dus dat hij zal gaan starten met, uh, met Hazen en de Bakker. Als ja. ik jou zo hoor, Mark, over drie van de vier... waar het niet lekker bij loopt, die zich niet helemaal goed voelen... wordt er gesproken over een soort tennisdokter bij de bond... voor de. Nederlandse tennissers? Ik bedoel, het klinkt nou, wel is... alsof er toch echt iets aan de hand is, Breder. Ja, het is, het, is, het, is, het is wel een... een het, het, ik hoor inderdaad, daar heb je gelijk in, ook te vaak van... ja, ik, het, ik heb geen vertrouwen, eh, het, het gaat niet lekker, inderdaad. Er is bij de bond, er zijn er mensen met wie ze eh, kunnen praten. Ze hebben niet allemaal een eh, apart, zeg maar, een, een, een psycholoog of iemand... Een, een mentaal therapeut waar ze mee kunnen praten. Maar er zijn mensen bij de bond waar, waar eh, mee gesproken kan worden door de spelers. Dus die, die begeleiding, die mentale begeleiding... Is er, is er vanuit de bond wel. Maar het is wel zorgelijk inderdaad dat, dat je zo vaak hoort van... ja, ik voel me niet goed, ik heb geen vertrouwen, ik, ik zit niet zo lekker in mijn vel, et cetera. Dat, dat horen we inderdaad bij de Nederlanders iets te vaak. Goed, eh, dank Mark Brasser. Volgende week dus in Groningen Davis Cup Interland eh, tegen Oostenrijk. En we zien wel hoe het gaat. Dank je wel voor dit moment. Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van OnderhoudNL. in onderhoud.nl. Onderhoud Met Lexus Deal and Drive kunt u als u vandaag nog beslist... dinsdag 10 september al genieten van uw nieuwe CT200H. Dat is al binnen een week. Maar we kunnen ons voorstellen dat zelfs dat lang lijkt... als u zich verheugt op uw rijk uitgeruste Lexus.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 Het Openbaar Ministerie eist tegen drie verdachten... in de Quote 500-zaak zes jaar cel. Zeven andere verdachten moeten als het aan het OM ligt... een half jaar tot vijf jaar de cel in. De leden van de bende bepaalden aan de hand van de Quote 500... bij welke rijke Nederlanders ze zouden inbreken. Staatssecretaris Dijksma wil de toezicht op slachterijen verbeteren. Ze vindt dat het toezicht niet genoeg is toegerust... om op incidenten te reageren. Ze wil bij misstanden sneller boetes opleggen. Dijksma reageert op een rapport van de Voedsel- en Warenautoriteit... Daarin staat dat er structurele tekortkomingen zijn bij het toezicht op met name kleine en middelgrote slachthuizen die zich richten op rood vlees. Het Openbaar Ministerie begint geen onderzoek naar Jorge Soriqueta, de vader van koningin Maxima. Het OM vindt dat de opsporing en vervolging van eventueel gepleegde misdrijven in Argentinië moeten plaatsvinden. Een advocaat had in januari aangifte gedaan omdat er nieuw bewijs zou zijn dat Sorgieta wist van mensenrechten schendingen in Argentinië.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 En dan het weer Peter Kuipers Munneke. Vanavond blijft het droog, en dan krijgen we in het hele land brede opklaringen. En op veel plaatsen ontstaat vannacht dan ook mist. De minimumtemperatuur die ligt tussen de 13 en de 15 graden. Morgen dan lost de mist in de ochtend op en dan wordt het zomers weer. De temperatuur die stijgt middags naar 23 graden in het noorden... tot zo'n 27, misschien zelfs 28 graden in het zuidoosten van het land. In de noordelijke helft daar zijn nog wel wat wolkenvelden aanwezig. In het zuiden daar is het meest zonnig. De oostenwind die is zwak en daardoor voelt het misschien zelfs nog iets warmer aan. Dit zomerse weer, dat houden we nog een paar dagen vast. Overdag, eh, overmorgen en vrijdag, dan wordt het 28 graden, plaatselijk misschien zelfs 30. En vanaf het weekend, dan neemt de kans op een bui wel toe. Maar het blijft dan ook vrij warm met 24 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie Kees Kwaks. Goeie 100 kilometer de meeste files in de regio Rotterdam. Ongelukken zorgen voor vertraging op de A7 Herenveen-Groningen bij Marem 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Rotterdam naar Den Haag op de A13 7 kilometer bij Delft Zuid. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenisse en Rotterdam Charloes 8 kilometer en een aanrijding richting Hoek van Holland op de A20 bij Moordrecht. Dat zorgt voor 2 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Steenwijk en Wolvega. Een aanrijding is de oorzaak en de vertraging voor reizigers is een uur. Zo in het NOS Radio 1 Journaal. De laatste politieke ontwikkelingen in Amerika. De steun voor Obama voor Syrië groeit. Er is een auto die te mooi is om waar te zijn. Erg mooi van buiten, misschien nog wel mooier van binnen. Pittig, maar ook zuinig. Iedereen rijdt, heeft het mooi voor elkaar...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 Vijf minuten over half zes is het. We gaan naar Washington. Correspondent Wessel de Jong. Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom ja. de steun voor Obama. Vertel. Uh, ja, zojuist heeft de president een bijeenkomst gehad... met Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het huis... en met de leider van de Republikeinen in het huis, John Boehner. En toch wel onverwacht, moet ik zeggen, eerlijk gezegd... komt John Boehner uit deze bijeenkomst naar buiten. En hij zegt, ik steun de president, en ik denk dat mijn collega's allemaal hetzelfde moeten doen. Nou, als je nu weet dat toch in de aanloop naar dit, naar dit hele debat... eigenlijk John Boehner, echt een, een heel uh, fanatieke criticus van de president... ook zeer kritisch was over het plan van de president om Syrië aan te vallen. Dus dat hij nu opeens zo onomwonden zijn steun uitspreekt, is zeer bijzonder. Ik durf nog niet te zeggen of die stemming in, uh, in het congres... nu een gelopen race is voor Obama. Maar hij is echt wel een heel stuk dichter bij goedkeuring nu.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 hij speelde wel op hun, hun, hun geweten dat hij toch wel hoopt... dat uh, uh, ja, de rest uh, ook de president Volk. gaat steunen. Ja, ja en, en ja, jij bent er natuurlijk niet bij geweest bij die bijeenkomst. Nee, maar denk geluid. je dat, dat het dan echt alleen over politiek... en buitenlandse politiek en wereldpolitiek is gegaan? Of zijn er dan ook nog nieuwe bewijzen overlegd? Of gaat iedereen er gewoon van uit dat Assad het gedaan heeft in Amerika... Dat is eigenlijk geen punt van discussie meer. Dat, dat, dat wordt nog wel natuurlijk achter de schermen allemaal uitvoerig uh, belicht. Er zijn de hele week hier zijn er uitvoerig allemaal uh, informatiebijeenkomsten. waarin die parlementariërs en die congresleden. allemaal dus uh, geclassificeerde geheime informatie kunnen krijgen. Maar daar lijkt iedereen toch wel van uit te gaan. De, de grootste vragen zijn eigenlijk die hier leven: is. ja, uh, leuk een paar kruisraketten afschieten. Maar, maar wat dan? dan? Wat is uw strategie? En uh, dat is natuurlijk een van de problemen.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 Voor de meeste ouders gaat de kinderbijslag omlaag. Nu is het nog zo dat er voor oudere kinderen... vanaf zes jaar meer kinderbijslag wordt uitgekeerd. Vanaf 2016 is er nog maar één standaard kinderbijslag. En dat is dan het bedrag van wat nu is, 0 tot 5 jaar. 191 euro per kind, geloof ik, eh, per kwartaal. Minister Asje van Sociale Zaken ligt deze beslissing toe.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 Ja, het is een beetje een sigaar uit eigen doos als ik minister Arschel hoor zeggen... dat hij niet gaat bezuinigen op kinderopvangtoeslag. Dat hebben we de afgelopen jaren al, uh, al genoeg gedaan. Uh, dit is weer een nieuwe bezuiniging voor ouders. En uh, uh, ja, uitzonderlijk. Uh, ouders zijn uh, tegenwoordig echt de dupe van alles. En uh, ik vind dat het wel eens genoeg uh, uh, moet zijn. Ja, wat hij zegt is dat de werkende ouders het beter kunnen opvangen en dat uiteindelijk de ouders die, die, die echt heel erg financieel in de problemen zitten... dat die er nu niet op achteruit gaan. Sterker nog, dat die hiermee ook geholpen kunnen worden. Wat vindt u van die redenering? Ja, uh, bijzonder als ik kijk naar uh, de reacties die ik vandaag van ouders heb gekregen. Dan, uh, en Zij hebben een snelle berekening gemaakt. Dan kom je uit op zo'n duizend euro per jaar. Uh, waar je, waar geld. je op, op achteruit, gaat. Waar ja, je op achteruit dat, gaat. Ja, en dat is, dat is veel geld... En um, een hartstikke zonde, want... Um, um, uh, sorry hoor, ik uh, werd even afgeleid. Um, door uw kinderen, uh, wellicht. Ja, door mijn kinderen, ja. ja. Um, uh, het is gewoon veel geld. Het kan, het, kan, het, het kan uitmaken tussen kleding, tussen eten. En voor veel ouders is het precies hetgene waar ze elk kwartaal op wachten... om, ze, om, om weer eventjes boven het pet te komen. Dus ik vind het uh, een uitzonderlijke reactie van de minister... om ons weer aan het werk te krijgen... Uh, uh, ik geloof niet dat dat uh, de bedoeling is. En, en als je kijkt naar het idee dat van al die verschillende regelingen van 11 naar 4 gaat... Uh, staat u op zich daar wel achter dat het wat eenvoudiger gaat worden? Ja, daar kan ik het niet vinden. Voor veel ouders is het onoverzichtelijk waar ze nou wanneer recht op hebben. Ik vind alleen de manier waarop het logisch is als je kijkt naar ouders die in het midden van hun leven staan... Uh, die dus nu uh, uh, uh, een spitsuur zeg maar, uh, voor hun kinderen moeten zorgen. Daar minder kinderopvangtoeslag voor krijgen. Minder kinderbijslag voor krijgen. Ondertussen moeten ze meer gaan werken van de minister. Want dat is goed voor de economie. Uh, uh, we krijgen te horen dat we uh, meer mantelzorg moeten gaan verlenen. Uh, ik moet ook nog eens goed voor mijn kinderen zorgen. Uh, pff, het is gewoon uh, uitzonderlijk dat de minister weinig visie, weinig oog voor ouders heeft... En, en vooral weinig visie op de toont. Goed, gaat u nog uh, richting Den Haag met de werkende ouders? Ja, zeker weten. Dat doen wij, uh, dat doen wij uh, uh, elke maand, elke week. We maken ons hard voor werkende ouders, voor alle ouders... Uh, om, uh, om een betere positie uh, uh, te krijgen. Uh, volgende week is, een, is er een algemeen overleg in de Kamer. Uh, daar zullen wij weer zeker van ons laten horen. Want dit is een, een plan van de minister waar wij ons niet bij neer kunnen leggen. Mariette Winsemius, dank voor uw uh, reactie. Goedemiddag. Verslaggevers, Goedemiddag. correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Voor enkele Zeeuwse families komt binnenkort definitief duidelijkheid... over het lot van vermisten van de watersnoodramp. Officieel zijn er nog altijd 109 mensen vermist van die ramp van 1953... 32 van hen zijn begraven op Schouw Duifland. Binnenkort worden die graven geopend om DNA te verzamelen. De politie roept de familie van Vermisten op om ook hun DNA af te staan... zodat de verslachtoffers dan geïdentificeerd kunnen worden. Volgens burgemeester Rabeling van Schouw Duifland is dit een ingrijpende gebeurtenis voor veel zeeuwen. Ik bezoek altijd de 60-jarige huwden En je ziet dat de emotie bij de mensen nog steeds aanwezig is. Dat constateerde ik laatst nog bij een bezoek in Nieuwerkerk... waar ik aan de meneer vroeg van u bent getrouwd in 1953. Toen zegt hij ja, het jaar waarin ik mijn moeder verloren heb. En dan zie je de traan over de wang bengelen. En heeft u hem ook gevraagd, weet u waar ze begraven ligt? Nee, dat heb ik bewust niet gedaan. Zeker bij dat bezoek niet. Maar ik heb natuurlijk wel... Uh, een, een klankbordgroep in het leven groep bestaande uit mensen die direct of indirect met de watersnoodramp te maken hebben gehad. Want ze durven niet zomaar te zeggen, ja maak maar open, want mensen willen dat weten. Nee, zo doe, je, zo doe je dat als burgemeester niet. Want het, het kan zijn dat je te veel emotionele wonden openhaalt. Maar het kan ook zijn dat mensen de grafrust... We hebben te maken met een geloofsgemeenschap... die zegt van nou, de grafrust is voor ons heel belangrijk. Maar ook met mensen vanuit de gereformeerde kerk heb ik gesproken... en daar werd aan mij aangegeven van het is toch belangrijk dat onbekende mensen, onbekende slachtoffers... een naam kunnen krijgen. En als de techniek nu zo ver is uh, dat die mogelijkheid bestaat... dan denken wij dat het verstandig is om toch die mogelijkheid te creëren. Dan is het natuurlijk ook belangrijk wat je met dat graf doet. Hè? Haalt u er een, een klein stukje bot uit? Of nou, u niet, maar wordt dat gedaan? Of, uh, of gaat het echt helemaal open? Nou, kijk, het wordt gedaan uh, door deskundigen... Forensen die daar de hele tijd al mee bezig zijn geweest. En dat gebeurt met de hoogst mogelijke uh, prioriteit. Er zal een witte tent geplaatst worden. Het graf wordt geopend. Er wordt op een zorgvuldige wijze uh, DNA verwijderd uit de kies of uit het uh, bovenbeen. En dat wordt opgeslagen. Uh, en ik denk dat daar ook uh, ten alle tijde rekening mee wordt gehouden... dat zoiets onder de grootst mogelijke prioriteit moet plaatsvinden. Ja, 80 die, die heeft vermist. Ja, ja. In kerk is een deel van de begraafplaats ingericht... speciaal voor slachtoffers van de watersnoodram. Een hele hoop bekende graven, maar ook onbekende graven. Ze zijn omringd door blauw gras. Het gras moet het water voorstellen. En schelpen hoort ook bij de zee. De paaien zijn schelpenpaaien en dat wordt ook bij de zee. En er is een monument in het midden. En de beheerder die leidt ons rond. En ons, dat is... Meneer Schoof, die vroeger directeur is geweest van het Watersnoodmuseum... en nu interviews houdt met mensen die het hebben overleefd. Dus deze de, zijn deze uh, onbekend. Deze zijn allemaal bekend. Die gaan allemaal open. Deze hulp, ja. En, er staat, en er hier ook nog vermisten tussen. Als dat allemaal goed zou functioneren... dan zouden deze mensen allemaal geïdentificeerd kunnen worden. Ja. Nu aan de hand van het DNA. Ja, ja, ja. En dan kunnen ze wel of geen plaatsje krijgen of een naam. Ja. En daar kan familie van u bij zitten? Dat zou kunnen, Ja. ja. ja. Wie, wie zou dat kunnen zijn? Dat zou mijn oma kunnen wezen en een lichtje. Die zaten op, die zaten op het dak en toen het huis instortte en toen zijn ze weggespoeld en toen is dat dak gekandeld en toen zijn ze verdronken. Verwacht u dat, dat mensen mee gaan werken hieraan? Ik denk het vast wel. Ik ben het ook met mijn verhalen tegengekomen van een mevrouw die uh, jarenlang over als ze ergens liep, dacht als ze zusje zag. En voor zo iemand zou het natuurlijk heel belangrijk wezen als ze het echt af kan sluiten. Als ze weet dat de er zusje erg begraven ligt. Het Nederlands Forensisch Instituut verzamelt niet alleen het DNA van onbekende slachtoffers van de watersnoodrampen. Overal in Nederland worden graven van onbekende doden geopend om DNA af te nemen. We gaan eens kijken hoe het op de weg is, Kees Kwaks. Vooral vielen bij Rotterdam en Lucella vanavond. Een ongeluk zijn meestal de oorzaak op de A13 richting Den Haag bij Delft Zuid 7 kilometer. De linker rijstok is dicht. Vanuit Breda op de A16 op de parallelbaan 6 kilometer. Ook daar is het ongeluk gebeurd. De linker rijstok is dicht. Vanuit Europort naar Rotterdam op de N15, langzaam rijden tussen Roosdumburg en rotterdam charlos over 12 kilometer. Buiten de randstad valt op de file door het ongeluk op de A7, Herenveen Groningen. Daar staat bij Marem 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En geen treinen nog altijd tussen Steenwijk en Molven gaan na een aanrijding. De vertraging is een uur. Politiek op Twitter. De politieke tweet van vandaag is. Campagne Barroeg 2014 is los, uitroepteken. Die is van Robert Barroeg. 2700 volgers, maar dat worden er vast snel meer. Want hij heeft zich vanmiddag gepresenteerd als kandidaatlijsttrekker. voor de PvdA in Europa. Volgend jaar mei zijn die verkiezingen. Goedemiddag, meneer Barroeg. Goedemiddag. Vertel, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? <laughs> Uh, ik uh, kom van de Partij van de Arbeid en ik ga Lof. naar. Uh, <laughs> jo. Ja, nou, ik, ik naar Dat heeft u alvast uh, mee. Naar Brussel uh, heel graag en iets minder graag naar, uh, naar Straatsburg. Ja, en u bent wethouder geweest, hè, in in in Feyenoord in Rotterdam. Klopt. Ik ben uh, wethouder geweest in de deelgemeente Feyenoord in Rotterdam en ik ben statenlid geweest voor de uh, Partij van de Arbeid en ik ben al eigenlijk al zo lang ik kan lopen politiek, politiek actief. Ja, en nu ook lobbyist volgens mij voor Buma Stemra. Ja, klopt. Ik werk als manager public affairs. Dat staat er op mijn kaartje voor, uh, voor Buurma Stendra. Ja, en dat, daarvoor dat maak is... ik me hard voor de mogelijkheden van de, uh, van de creatieve sector en de muzieksector in Europa en in Nederland. Ja, en, en wordt dat ook uw belangrijkste agendapunt tijdens die verkiezingsstrijd? Uh, nee, nee, mijn uh, belangrijkste verkiezingspunt tijdens deze strijd is dat, het, uh, dat Europa sociaal moet zijn. Dat de regels die uh, in Europa verzonnen worden niet alleen moeten kijken naar of de boekhouding klopt... maar Vooral wat het nou betekent voor de mensen. Of er nou meer werkgelegenheid komt. Of er meer geïnvesteerd wordt in onze jongeren. En dat soort punten. Ja, en, en de, de huidige uh, nummer 1, de, de leider van het Europese parlement, uh, Thijs Berman. Um, is het helemaal zeker dat hij ermee ophoudt? Ik heb daar nog niets van gehoord. De kandidatuur die sluit op 1 oktober. Voor zover ik weet is er maar één andere persoon die zich uh, uh, hiervoor heeft gemeld. En dat jo -Ritse? jo Ritse. Ja. ja, Ook een interessante tegenstander. Ook een heel erg interessante tegenstander. Uh, het is uh, natuurlijk een, uh, een bestuurlijk zwaargewicht met een enorm netwerk en gigantische ervaring. En het is goed dat er uh, in ieder geval twee kandidaten zijn, zodat uh, de leden van de Partij van de Arbeid wat te kiezen hebben. Ja, en, en dan wordt uw stelling, uh, Ritse is oude politiek? Of is dat nee, dan te makkelijk? Nee, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, mijn stelling wordt, Europa moet sociaal zijn. Een sociaal Europa dat voor iedereen werkt. Ja, uh, hij heeft zich trouwens nog niet officieel gemeld, Ritsen. Die heeft het volgens mij alleen nog maar gezegd voor de zomer. Maar dat geldt, dat geldt voor mij ook. Uh, ik heb vandaag mijn kandidatuur uh, aangekondigd. Ik moet nog een brief schrijven en 100 handtekeningen ophalen. Uh, en dat, moet, dat hele pakket moet op 1 oktober binnen zijn bij het partijbestuur. Ja, en, en wilt u alleen lijsttrekker worden of is een plek op de lijst uiteindelijk ook al mooi... Als ik geen lijsttrekker word, dan ga ik gewoon voor een uh, andere plek op de lijst. Ja. En u, u heeft een eigen website al, een eigen nieuwsbrief, een Twitter-account. Ja. Maar goed, dat hebben wel meer mensen. Facebook-pagina ja. uh, en volgens mij ook al een comité van aanbeveling. Met Klaas uh, nou, de Vries. een comité van aanbeveling. Er zijn verschillende mensen uh, waar ik de afgelopen... ...tijd mee gesproken heb ...die het programmatisch met mij eens zijn... Die, mij, ...die mijn werk kennen... ...die mijn politieke werk kennen... ...die mij persoonlijk uh, kennen... ...en die hebben uh, uh, iets aardigs over mij gezegd... ...en op www.baroeg2014.nl... Uh, ...kan je dat lezen... ...en verder zit ik nu naar mijn Facebookpagina... ...te kijken... En terwijl wij zitten te, op... ja, terwijl zitten te praten? Terwijl wij zitten te praten... ...op facebook.com baroeg 2014 en dan zie ik dat ik toch ook alweer een kleine 50 likes heb, als ik het zo snel zie. Dus uh, dat ja. gaat ook de goede kant op. Oké, okay, nou, volgende keer eventjes ook bij het gesprek blijven, hè? Hey. Niet op de Facebookpagina kijken. <laughs> u, u, u, u vroeg het aan mij. Nee, ik vroeg het ja. maar goed. Niet om nu oh. te kijken. Oké. Okay. <laughs> nee, zeg, nou, uh, we gaan er vast ja. nog van horen, meneer Baroek. Dank u wel. Ik uh, hoop het, dank u wel. En uh, tot ziens. Joep, dag. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal. Is Het NOS Radio En journaal Media Overzicht. Ewout De Jong. Amerikaanse nieuwszender CNN heeft zijn burgerjournalisten die ze I-reporters noemen, gevraagd naar hun idee over een mogelijke Amerikaanse actie in Syrië. De reacties lopen uiteen. Over het algemeen zien ze het niet zitten. Any way you look at the situation in Syria, there is no upside for America. It is truly damned if we act and damned if we don't act. While from a humanitarian standpoint, we want to step in. Deze i-reporter zegt dat Amerika het niet goed kan doen. Het is fout om in actie te komen, maar het is ook fout om niets te doen. Uit humanitaire overwegingen zouden de VS moeten ingrijpen. Maar president Obama moet in ieder geval niks doen zonder goedkeuring van het congres. Er is geen sprake van een bedreiging van de Verenigde Staten. Een andere i-reporter heeft een wat duidelijker standpunt. De Amerikaanse mensen hebben genoeg war in de past 13 jaar, the last of a lifetime. We don't need any more war. We need economic recovery. We need jobs. Amerikanen hebben de afgelopen 13 jaar genoeg oorlog gezien. Ze hebben hun buiker van vol. We hebben behoefte aan economisch herstel, zegt hij, en we hebben werk nodig. De Nederlandse Eredivisie heeft op de transfermarkt de meeste winst geboekt van alle Europese competities. De handel in spelers leverde de 18 clubs bij elkaar 111,3 miljoen euro op. Dat heeft NRC Handelsblad berekend... met behulp van gegevens van de Duitse website transfermarkt.de. De afgelopen nachten is de transferperiode gesloten. Nederland blijft bij de inkomsten Spanje net voor. Ondanks de 99 miljoen euro die Real Madrid uitgaf aan Garrett Bill. De Spaanse clubs hielden aan alle transfers 109 miljoen euro over. Het scheelt niks. Koning Albert, het voormalige staatshoofd van België... heeft voor het eerst gereageerd op de procedure... die Delphine Boel is begonnen om erkend te worden als zijn natuurlijke dochter. De kwestie van de buitenechtelijke dochter van Albert... zet België behoorlijk op zijn kop. En de reactie van Albert ook. Hij heeft via zijn advocaat namelijk laten weten... dat hij weigert beschouwd te worden als vader van Delphine. Daarmee ont. Kent hij, nou ja, ontkent hij daarmee dat hij haar vader is? Hij, hij wil in ieder geval het. niet zo beschouwd worden. Okay. Ja. Nou, dat wekt ook bij de collega's van de VRT verbazing. Dat is echt voor het eerst dat ik gehoord heb dat koning Albert ontkent dat Delphine zijn dochter is. Voordien heeft hij altijd gezegd dat het een privé kwestie was. Dat hij daar niet over wou praten. Maar nu dus die uitdrukkelijke ontkenning van iets waarvan dat we dachten dat het zo was. Ook zijn advocaat bij de start van het proces heeft daar weinig inhoudelijks over gezegd. Of dit nu betekent ook dat er nooit een toenadering zal zijn tussen Delphine en Albert, geen idee. Maar het is in elk geval wel zo dat de advocaten de voorbije maanden uh, geen contact hebben gehad. De berichtgeving bij de VRT. We gaan richting het nieuws van zes uur. Na het nieuws van zes uur gaan we verder met reacties op de maatregelen die minister Asscher heeft aangekondigd van sociale zaken... om te gaan snijden in alle kindregelingen. Figuurlijk, dan. These unspeakable actions cannot be ignored. Deze ongelofelijke acties kun je niet negeren, zegt Rasmussen. If America will protect all we will die. Heb je overtuigende bewijzen gehoord? Not the smoking gun to me to need. I can tell you that personally I'm convinced. Zoals iemand hier in Parijs het zei, we kunnen nou eenmaal niet de gendarme van de wereld spelen. I'm also convinced that the Syrian regime is responsible. Ze denken niet dat ze alleen Assad gaan bombarderen. Lariani. En dat ze ook het volk gaan bombarderen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Slagen? Doe je bij uw zak. De grootste vacaturebank van Nederland.